Krijgen van Nathalie van Zuiden, kom. Goedemiddag, justitie gaat in hoger beroep... om de makers van de stint toch achter de tralies te krijgen. De makers werden laatst vrijgesproken voor het veelbesproken... dodelijke ongeluk met die stint in Os. Vier kinderen kwamen daarbij om het leven. De rechter vond niet dat de makers bewust... een onveilige bakfiets hadden verkocht. De Universiteit Utrecht had meer moeten doen om de gebouwen te beveiligen tegen grote demonstraties. Dat zegt burgemeester Dijksma. De laatste jaren werd de universiteit meerdere keren bezet door pro-Palestijnse activisten. Volgens de burgemeester kon dat doordat sommige gebouwen van binnenuit werden geopend. De universiteit zegt dat het onbegonnen werk is om alle deuren continu te bewaken. Dan in Frankrijk. Daar wordt DNA afgenomen van ongeveer 100 mensen... om de onopgeloste moordzaak van de Peuter-Emil op te lossen. Hij dween bijna drie jaar geleden toen hij op bezoek was bij zijn opa en oma en werd later doodgevonden. Het DNA wordt uiteindelijk vergeleken met sporen die op de kleding van Emiel zijn gevonden. En er is steeds minder nepgeld in ons land, dat zegt de Nederlandse bank. Vorig jaar ging er 18.000 valse eurobiljetten rond, dat is een kwart minder dan het jaar ervoor. Dat komt waarschijnlijk omdat er minder contant geld wordt gebruikt en omdat de controles beter zijn. Ik kan het ook trouwens zelf controleren. Een echt biljet herken je aan het hologram en een watermerk. Dan nog het weer van Weerplaza. Hier en daar nog wat zon. Vooral in het westen grijs en daar straks ook kans op regen. En dat bij 11 tot 18 graden. Dankjewel Nathalie, dankjewel verkeer van Flitsmeister met twee files langer dan 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens kom je in 17 minuten. En de A27 Utrecht, Breda tussen Noordeloos en Industrieterrein Avelingen defectvoertuig, 19 minuten is je vertraging. Controle is op de A2 Utrecht, Den Bosch staan ze bij 94,2 de andere kant op richting Utrecht bij 100,3. A2 Echt Maastricht bij 251,7 de A12 Zoetermeer-Gouden bij 19,5. De A 15 Rotterdam-maasvlakte bij 48,5. En de laatste op de A28. Amersfoort volle bij 78,0. Music. Bas van Nimwegen. God is a DJ. Spekele, sorry, zo meteen. En dit is Damiano David. Talk to me. You look like someone I know.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 Die stuurt, ja, heerlijk. Veteless. Laatste uurtjes ramen was hier. En dan lekker weekend. Oké, okay, heel vertesten. testen. Wat doe je als je dit hoort? Ik zit vast. Ja, eerste reactie is natuurlijk uh, Mo helpen, want ze zit vast. Ik zit vast. Maar dat is uh, eigenlijk niet de bedoeling. Nee, vooral je telefoon pakken. Ja, want. Uh, vanavond, 6 uur, maak je namelijk kans op Q-Live-tickets voor Pommelien Thijs. Ik dacht, ik moet nog heel even testen hoe je reactievermogen is. Ze staat in de Ziggodoom binnenkort. Vanavond doet ze trouwens al een klein voorproefje in de Avonds Live. Het is al haar grootste solo-show tot nu toe in Nederland. Maar op 7 november, dan doet ze dat dus dunnetjes over voor 17.000 man in de Ziggo Dome. Daar kan jij bij zijn. Vanavond, vanaf 6 uur, meteen na de top 40, maak je hier bij Q het hele weekend kans op tickets voor Pommelien Thijs. En hoor je dan een liedje van er dan heb je Pommelien Thijs via de Key Music app. Misschien sta jij dan wel in november vooraan in de Ziggo Dome. Of in het midden, net als Mo en Pommelien. Ik zit vast in het midden, in het midden van de nacht. Oh, ik zit vast. Hoe gaat het? Ja, met mij ook. Ik was bang dat ik jou zou storen. Ik had hetzelfde. Dat is fijn om na de tijd weer je stem te horen. Denk aan wat het ooit kon worden, niet aan wat het is. En je hoop ik op.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 This ship will carry our body safe to shore Though the truth may vary This ship will carry our body is safe to shore Kimmy Isik met monsters Afmonsters MN Little Talks als je afgelopen week in de Kruidvat in Rotterdam stond... dan keek je toch een beetje vreemd op, denk ik. Moet je even voorstellen dat je rustig uh, tubetanpasta uit staat te zoeken. Staat in één keer Armin van Buren naast je? Niet om uh, zelf boodschappen te doen. Hij nou ja, draaide daar gewoon even een setje bij de zelfscankassa's... midden in de Kruidvat. Nou, het is wel eens minder gezellig geweest in de Kruidvat... Stond die hoor. Iedereen nou ja, te springen wat tussen de flessen shampoo en de bussen deo. Die smalle paden daar. Er staat gewoon een van de werelds grootste DJ's even te draaien. En, en het ging goed los dus. Ondertussen natuurlijk ook dit er doorheen. Hè? Want, ja. Selecteer een betaalwijze. Volg de instructies op het pinapparaat. Die dingen die staan daar nou ook altijd keihard. Schrikje je rot. Als een stunt om iedereen alvast een beetje in de stemming te krijgen voor dit weekend. Hij geeft namelijk een feestje in Rotterdam. Ahoy, State of Trends. Je hoort hem nu op Q. Dream a little dream by Q. Selecteer een betaalwijze. We were born in a different time. No clouds in the sky. We were young and free. Skipping stones on a summer night. No cares in the world. It was so easy. Stubbed foot in the sand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 When your heart feels broke, forgive and forget. When the year comes round, oh God knows where we'll be. Hold on, just breathe and dream a little dream. Meteen hoor je Olivier Dean? Man I Need, ga ik draaien en... Binnen nu en dan een half uur weten we wie zich het slimste bedrijf van de maand februari mag noemen. Het is de, de laatste dag van de maand. Voor nu staat HVBO uit Den Dolder nog bovenaan in het klassement. 44 seconden hielden ze over van die minuut. Maar jij kan daar samen met je collega's natuurlijk nog uh, verandering in brengen. Dat doe je door in ieder geval nu de Q-app erbij te pakken... en het uh, goede antwoord te sturen op de volgende vraag. Morgenavond dan uh, is het zover. de start een nieuw seizoen van Wie is de Mol? Met daarin uh, onder andere onze eigen Bram Krikken natuurlijk. Maar...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 Een wereld aan ideeën. Iedereen die een stralende lach wil hebben, hebben, hebben. Op naar Kruidvat! Nu strengthen Strength and Protect 1 plus 1 gratis. Nou, lachend ga je nu natuurlijk naar. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. In Eko verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals: hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien?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 Ook lekker voordelig. Vers gebakken vezelrijk vol korenbrood. 6,69 per stuk. En maatjesharing met uitjes. Vier stuks voor met 2,99. Die moet ik hebben. Ja, voordat je achter het net vist. Aldi. Het is de half twee. Goeiemiddag. Q weer van Plaza bewolkt. Veel plaatsen ook regen. Max gaat graden van 18. Morgen wisselvallige dag dan ook ietsjes kouder. Nieuw verkeer van Flitsmeister, met files langer dan 10 minuten. Dat zijn er twee: de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en de Duitse grens. Daar kom je in 12 minuten. En de A29 Bergopzoom Rotterdam tussen de Volkerakbrug en Niemandsdorp. Defect voertuig, 12 minuten is je vertraging. Controle is niet gezien. Q-music: Bas van die Met Cyril zometeen. En het is Olivia Dienen, man I need. sounds with you. Talk to me. Talk to me. To me, to me. <laughs> Looks like we're making up for lost time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 I'm yeah. Jim Gardner hoorde je Better Man bij Kim music Hey Jim, goedemiddag. Roel, sorry. Hoi, goedemiddag. Hey, goedemiddag. goedemiddag. Hey, Morgenavond is de start van een nieuw seizoen. Wie is de mol met onze eigen Bram Krikken natuurlijk. Waar gaat dat seizoen zich afspelen? In Tanzania. Inderdaad. Ga je kijken? Dat weet ik nog niet. Oh. O, oh, dat, uh, dat zeg je ook bedenkelijk inderdaad. Ja, soms inderdaad. volg ik wel een seizoen en soms niet. Oké. Okay. Morgenavond ja. heb ik sowieso een feestje, dus daar kan ik niet. Oké, okay. nee, het is ook vrijblijvend door, uh, dus geen zorgen. <lacht> Morgenavond acht, uh, nee, half negen, dat begint de NPO 1. Het slimste bedrijf van Nederland. Het slimste bedrijf van Nederland. Hé, hey, maar wel een puntje van de stoel voor uh, het slimste bedrijf van Nederland, Roel. Voor wie jullie ja, meespelen. Voor een in Berlijn, bij een administratiekantoor. Oké, okay, dan zijn jullie nu druk met uh, de jaarafsluitingen, of niet? Ja, precies. Belastingaangifte komt er weer aan natuurlijk, nulletje hierbij. Ja, dat nulletje daar. Van, uh, van zondag weer, denk ik. Hey, en hoe uh, is het sfeertje op vrijdagmiddag bij jullie? Ja, nou, wij hebben altijd heel veel lol op vrijdagmiddag. En is een Brabantse uitdrukking is als je maar schik hebt. Oh. Ja, ook wel vertaald als als je maar lol hebt. Ja, precies. Als je maar plezier hebt. Nou ja, lol is leuk, maar de snelste tijd is natuurlijk nog leuker, want dan zijn jullie de maandwinnaar. Ja, precies. Dan we weten we meteen waar we aan toe zijn. Ja, 44 seconden, dat is de snelste tijd tot nu toe in handen van HVB uit Den Dolders. Zij kunnen de maandwinnaar worden. Jullie kunnen daar nog een stokje voor steken. En als jullie die slimste zijn, dan winnen jullie ook nog eens een karre. ook een party speaker, aangeboden door Tempo Team. Hello, hello. Kijk, nou, jullie, ze ja, jullie doen als dus we vier al gewonnen hebben. Hebben jullie nog meer schik? We gaan... Uh... Zo is het één minuut op de klok om zo snel mogelijk de vijf vragen goed te beantwoorden. Tijd die overblijft, gaat jullie plek bepalen. Zijn jullie er klaar voor? Nee, maar ik moet toch... Ik ga de klok starten. Hier komt vraag 1. Welke Nederlandse plaats wordt de mediastad genoemd? Hilversum. Voor welk Formule 1-team rijdt Lando Norris... Welke kleur heeft Pokémon Pikachu? Deel. Deel. Hoeveel is 55 gedeeld door 5? 11. Wat is het voltoor deelwoord van huilen? 11. En dat is 5. Ja, dit ging rap, jongens. Ja. Is niet slecht? Zeker niet. Dit waren ook wel jullie vragen volgens mij. Uh, de Mediastad is ja. inderdaad heel versum, kostte iets wat tijd. McLaren inderdaad is het team waar Lennon Norris voor rijdt. Vanaf uh, vandaag weer een nieuw seizoen van Drive to Survive uh, te zien op Netflix. Um, de kleur van Pokémon uh, Pikachu is geel. 55 gedeeld door 5, ja dat is natuurlijk een makkie voor uh, boekhoudprofs. 11 en het Wolter deelwoord van huilen is gehuild. Jullie hebben over van die minuut. Ja, dit is dit is zuur. 43 seconden, jongens. Oh. Jullie komen. De vraag iets sneller moeten stellen. Ja, ja, ja. Of jullie nog, nog sneller moeten antwoorden. Hé, hey, maar goed gedaan. Jullie zijn tweede geworden in het klassement van het slimste bedrijf van de maand februari. En dat betekent dat we een maandwinnaar hebben. En die heb ik aan de telefoon. Wie de goedemiddag! Ja, goedemiddag! Gefeliciteerd! <laughs> Dankjewel! Webo ja. uit Den ja. Boulder is uh, de slimste van februari. Hoe hebben jullie de afgelopen maand een beetje ja. beleefd? Uh, ja, wel een spanning. Elke dag hebben we wel geluisterd. En uh, we, waren best wel, we waren best wel positief dat het ging lukken. Maar ik moet zeggen dat ik deze net heel spannend vond. Ja, dit is wel echt dichtbij. <laughs> dit was echt uh, <laughs> heel dichtbij, ja. Knijp, op 10 februari hebben jullie uh, de, uh, de snelste tijd neergezet. 44 seconden over van die minuut. Jullie ja. krijgen de slimste award opgestuurd. En uh, de karaoke party speaker van Tempo Team. Yay! Nou, superleuk. Hoe gaat dit uh, gevierd worden vanmiddag? Uh, ja, ik ben helaas zelf niet aanwezig op kantoor. Maar ik neem aan dat zij in vrijdagmiddag borrel met z'n allen gaan doen. Ach. Sorry. En zodra die karaoke zetter is... Dan zullen dan de, de buren ook weten dat jullie het slimste bedrijf zijn, hè? Precies, inderdaad. We gaan de Slimste Award opsturen en de karaoke speaker komt uh, jullie kant op. Ja, super. Nou, dankjewel. Haveliboe uit Den Dolder. Werk ze daar, een fijn weekend. You? I used to the world. It rise when I gave you. Zo, so, en Sasha Destiny, hoort je bij Q ik Het is uh, bijna twee uur, zometeen het begin van je weekend... met een uh, nieuwe editie van de Top 40 met Domin. Het lijkt een uh, nieuwe kabinet wel. Ja, allemaal nieuwkomers, het is niet te doen. In totaal vijf nieuwe tracks die uh, de lijst binnenkomen. En is I Just Might van Bruno Mars nog steeds de felbegeerde nummer één. Je gaat het zometeen horen vanaf twee uur in de nieuwe Top 40. Lekker dat weekend is. En nu nog Cloud. dit is Stella V bij Q...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 C'est me voici, me voilà chanter un, deux, trois, c'est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 On, oh, et on, up, la vie. Dit is de Ziggo nu. nu. Maar in november november het zo. het yes! zo...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 Alleen vandaag. Roborock Q10 Robotstofzuiger voor maar 299. Scoor alle select deals bij Bol. Wij zijn open. Open over gokken. Open over de verleidingen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 Hier is Nathalie van Zuiddekom. Goedemiddag. Een bijzondere wending in de zaak rond de cyberaanval op Odido. Volgens BNR zijn privacydeskundigen een crowdfundingsactie gestart. Ze willen geld inzamelen om het geëiste losgeld te betalen aan de hackers. Het gaat om een miljoen euro. Odido zelf weigert dat te betalen. En daarom dreigen de hackers elke dag meer persoonsgegevens van klanten online te zetten. De